5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. De koning en de koningin zijn hun tour begonnen door Nederland... met karbietschoten en zo meer. Dat hoort u straks in het NOS Radio 1-journaal. Eerst het NOS-journaal, Gert Plukk. Oud-minister Jan Pronk heeft zijn lidmaatschap van de PvdA opgezegd. Dat meldt Pronk zelf op zijn website. Hij vindt dat de PvdA zich steeds verder heeft verwijderd... van de beginselen van de sociaaldemocratie. Hij noemt het beschamend dat juist de PvdA ervoor verantwoordelijk is... dat Nederland niet langer 0,7 procent van het nationaal inkomen besteedt... aan ontwikkelingshulp. Pronk was bijna 49 jaar lid van de PvdA. Hij was verschillende keren minister voor ontwikkelingssamenwerking... en van Vrom.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 is die bepaling nu geschrapt. De staatsloterij heeft in het verleden wel degelijk deelnemers misleid. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Voor 2008 werd de trekking van de winnende loten gedaan... uit de pot waarin ook alle niet verkochte loten zaten. De prijzen vielen vaak op een lotnummer dat niet was verkocht... en dan hoefde de prijs niet te worden uitgekeerd. Na 2008 is dat systeem veranderd. De 23.000 deelnemers in de stichting Loterijverlies... die de zaak heeft aangespannen... willen nu met de staatsloterij om de tafel gaan zitten... om hun geld terug te krijgen. Het weer op veel plaatsen is nog vrij zonnig en droog. In het zuiden neemt de bewolking toe. Vanavond kan daar een bui vallen, mogelijk met onweer. Vannacht ook in het midden en noorden enkele buien. Morgen in het de zuidelijke helft van het land... vooral bewolking en periode met regen. In het noorden soms zon en enkele buien... Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dan krijgt u de verkeersinformatie Jolanda van der Velden. Het is een normale avondspits, de meeste vertraging bij Amsterdam en Rotterdam. De files die ik noem, zijn veroorzaakt door aanrijdingen. Onder meer op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, bij Stoen nog 5 kilometer. Daar zijn alle rijstroken weer open. Op de A10 de ring Amsterdam-Zuid tussen Amstel Business Park en Osdorp 6 kilometer. Bij Osdorp zijn twee rijstroken dicht. Een kapotte vrachtwagen op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Veenendal West en Afrit Wageningen staat 6 kilometer. Bij Wageningen zijn twee rijstroken dicht. Ook een aanreding op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Rewek en Gouda, drie kilometer. Daar is de rechte reis ook dicht. Jullie hebben aardig wat kennis voor ondernemers in huis. Maar wat doen jullie er eigenlijk mee? Delen. Met onze klanten.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 Daarom gaan wij naar onze eigen wiskit, politiek verslaggever Peter Blok. Uh, Peter, Dijsselbloem maakt hier uh, de geesten rijp voor nieuwe bezuinigingen. Ja, daar lijkt het wel op. Hè. Dijsselbloem die wijst op dat de economie minder krachtig herstelt dan waarop was gehoopt. Daardoor komen er minder belastingen binnen. De werkloosheid is gestegen naar recordhoogte. Dat kost weer meer geld aan WW-uitkeringen. De vraag is dus niet meer of die extra bezuinigingen nodig zijn... maar hoeveel miljarden er dan extra moeten worden bezuinigd. Zegt ook PvdA-leider Diedrik Samson. Nou, hoeveel het precies is, dat besluiten we ook pas in augustus, heeft ook de minister gezegd. Maar hij waarschuwt voor al te veel optimisme over het herstel van de economie. Kijk, we zien wel lichtpuntjes, maar het gaat langzaam, ook in de rest van Europa. En dan heeft Nederland altijd last van. Ja, en dat heeft dan uh, natuurlijk gevolgen voor de schatkist. En dat extra bezuinigingspakket is dan na het sociaal akkoord van tafel, zegt de vakbond. In de ijskast, dat zeiden de regeringspartijen. Ja, daar komen ze dus uh, in de zomer weer vanzelf uit. Ja, en dat is natuurlijk ook in belang, in, uh, van belang in verband met Europa. We houden ons dit jaar niet aan de Europese begrotingsregels. Uh, Clementie van Brussel gekregen. Volgend jaar ja. wel, is dan het idee? Ja, dat is tot nu toe hier altijd uh, gezegd. Hè, van in 2014 willen we ons gewoon weer aan die 3% houden. Ja, in 2013 heeft het kabinet dat laten varen. In 2014 willen ze zich wel aan die regels houden. Maar ja, als heel Europa het niet doet, dan verandert misschien de boel. PvdA-leider Samson. We hebben altijd, ook in dit regeerakkoord, een verhouding... twee derde snijden in de uitgaven, een derde in de lasten gehanteerd. Dat is wat mij betreft ook de verhouding die voor de VVD acceptabel is. Maar veel meer in lasten gaan doen, slecht voor de, voor de economie. Maar we zullen die opdracht van dit kabinet zorgen voor grote hervormingen... De overheidsfinanciën op orde brengen, dat is een kern van het kabinet... en die moeten ze uitvoeren. Ja, we weten dat de dikke ja. vrienden zijn, maar het is Zijlstra he? ja, en Ja, Dit Samsung. was uh, inderdaad uh, VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Ja, Hij zegt uh, meteen, uh, de schatkist moet op orde. Dat is natuurlijk het belangrijkste punt uh, voor de VVD. Ja, Samsom uh, heeft uh, dus wel wat uh, uh, ruimte gelaten over die uh, 3 dat dat onderwerp zal worden van veel discussie... de komende maanden. Um, ja, dat het uh, discussie wordt, dat is dus wel zeker... Ja, hoe die discussie afloopt, dat gaan we dus uh, merken. En uh, ja, de finale is dan in augustus uiteindelijk. Ja, de, ten eerste dus over het bedrag, hoeveel dan, uh, maar ook waar dan? Want waar valt nog wat te halen? hoor je daar al iets over, Peter? Uh, nou, dat, uh, daar willen ze al helemaal niet uh, op vooruitlopen. Want uh, ze vinden het in ieder geval leuk wat er allemaal niet mag. Ze hebben natuurlijk ook de oppositie daarbij weer nodig. Uh, Alexander Pechtold van D66 zegt bijvoorbeeld... ja, van het onderwijs blijf je af. Ja, dus eerder extra belemmeringen dan dat het makkelijk snijden is. Want inderdaad, er moet nog weer een schepje bovenop. En dat gaat hoe dan ook pijn doen. Het leidt tot extra belastingverhoging ook. Daar is ook geen ontkomen aan. Ja, en ook uh, wordt er minder geld uitgegeven aan bepaalde zaken. Maar ja, waaraan? Daar willen ze hun vingers dus nu nog niet aan branden. Peter Blok was dat vanuit Den Haag. Bij een grote politieactie vanochtend in Culemborg, daar hadden we het eerder over, zijn de kopstukken van een criminele jeugdbende opgerold. Tenminste, ze worden ervan verdacht dat zij de kopstukken zijn. Um, verdacht van witwaspraktijken, intimideren van buurtbewoners en ook het plegen van woninginbraken. Matthijs van de Wiel, onze verslaggever, die sprak met een aantal bewoners van de wijk ter weide in Culemborg. Er zijn overal problemen, het is niet alleen hier. Hm. Misschien naar terug of Amsterdam heb je nog grotere problemen. Kijk, het geeft nou wel zo'n slecht uh, voorbeeld natuurlijk als je in één keer al die Poppa, politie staat en ja, liefje. Dus het is wel een slecht voorbeeld. Maar ja, je bedoelt het imago van de wijk? Ja, imago van de wijk, als je op zo'n manier lijkt net van een, een uh, achterstandswijk. Weet weet terwijl ik wel hier met plezier woon en nergens last van en mijn kinderen ook niet. Dus, uh, als je de internet gaat kijken, nou uh, is het weer te wijden. En, en allemaal opmerkingen die worden gemaakt, ja, dan moet je gewoon een paar bommen erop flikkeren en uh, plat gooien. Weet je. Dan... Heb je dat gelezen? Ja, dat heb ik net gelezen. Ja. Dus dat, dat vind ik dus wel heel jammer, weet je, dat het ook mensen gewoon gelijk te wijden, gelijk op negatieve manier. Weet je. Het is geen jeugdbindend, het is een paar jongens die een beetje geit uithalen. Vroeger had je ook inbraken. Hoe noem je dat vroeger? Nou, daar denkt de politie anders over, de burgemeester ook. Zo hoorden wij. Criminoloog Henk Verwerda doet onderzoek naar dergelijke jeugdbendes. Goedemiddag. Goedemiddag. We hoorden van de burgemeester dat, dat zeven jongeren van hun bed gelicht zijn. Dat ze hopen dat ze daarmee echt de kop van de bende te pakken hebben... en dat dan de volgers vanzelf een beetje ophouden. Is, is dat een, een strategie die doorgaans werkt? Nou, het is in ieder geval uh, een goed begin. Zeven, uh, uh, als het echt kopstukken zijn, dan heeft, uh, hebben politie en justitie een uh, goede slag uh, gemaakt. Maar eigenlijk begint het nu pas. Want uh, wat de burgemeester terecht zei, er zijn uh, allerlei nog meelopertjes. Hè? Uh, jongens die ook tot de groep horen misschien nog niet zo ernstig crimineel zijn. Uh, dat gaat niet vanzelf. Die stoppen waarschijnlijk niet vanzelf met het plegen van uh, strafbare feiten. Dus daar zal uh, gemeente toch uh, alle energie op moeten zetten... om die jongens ook weer op het rechte pad te krijgen. Ja, je denkt toch vaak bij dit nieuws uh, over Culemborg. Want uh, de gemeente is eerder in het nieuws geweest hiermee. Waarom toch Culemborg? Heeft u daar een idee van wat die situatie daar anders maakt... dan in andere plaatsen in Nederland? Nou, in principe heeft Culemborg wel, uh, zeg maar... als je naar deze jeugdgroep kijkt, deze criminele jeugdgroep... Ja, toch wel een groot stedelijk probleem in een relatief kleine gemeente. En dat heeft uh, alles te maken met uh, zeg maar de, de demografie van Culeborg. Uh, er zit nu eenmaal, te uh, er is een wijk met uh, ja, toch veel uh, hoge werkloosheid... veel mensen van verschillende etnische achtergrond... Uh, en daar is uh, deze groep uh, in de, niet, niet van de een op de andere dag overigens... maar in de loop van een aantal jaren toch langzaam maar zeker uitgegroeid... tot een, uh, een criminele jeugdgroep. Ja, ondanks de inspanningen, want dat hoorden we ook van de burgemeester... ik weet niet hoeveel instanties er wel mee bezig zijn... maar dat werkt dus niet altijd in alle gevallen. Ja, maar goed, uh, de burgemeester zei ook dat ze verschillende dingen tegelijk doen. En dat is ook heel goed, hè, want er, er is in zo'n wijk als Culemborg en we hebben meer van dit soort wijken in Nederland. Er zijn meer dingen aan de hand dan alleen deze criminele jeugdgroep... Dus je moet uh, zorgen dat uh, kleine jongetjes en meisjes in de wijk het ook goed hebben... Je moet ook iets doen aan allerlei andere wijkproblemen. En daarnaast heb je ook uh, deze criminele jeugdgroep. Uh, inmiddels is gebleken dat, uh, dat het niet zomaar een rondhanggroepje is... zoals sommige bewoners net uh, deden doen geloven. Het is een groep die, uh, die zich schuldig maakt aan keiharde criminaliteit. Geweld niet schu schuwt. Uh, en daar past eigenlijk wat er nu ook gebeurd is een rechercheonderzoek bij. Maar goed, daar moet je vervolgens ook nog wel uh, in staat zijn verdachten aan te houden. Nou, dat is vandaag of vanochtend gebeurd. Ik verwacht en misschien dat we de komende dagen nog wel meer aanhoudingen zullen volgen. Maar nogmaals, die jongens zijn nog verdachten. Als ze gestraft worden, dan komen ze ook weer terug. Daar moet je ook over nadenken. Wat gaan we dan doen? En niet te vergeten zeg maar, de nieuwe aanwassen die, uh, die er is. En jongens die nog, nog niet zo crimineel zijn en er toch wel tegenaan houden. Dus er ligt nog een flinke taak voor uh, de lokale overheid. Ook in samenwerking met uh, politie en justitie. Ja, en loopt dat goed? Want er is onlangs een rapport naar de Kamer gestuurd over de aanpak van uh, jeugdbendes. Het, het is wel teruggenomen, hè? De, de leden, de, de kinderen die zich daarbij aansluiten. Uh, vindt u de aanpak goed die er, die er is? Ja, de aanpak is... Uh is op zich goed, is ook integraal, uh, dus daar is op zich niet zoveel mis mee. En wat je moet realiseren is in dit geval dat je, je ja, alle instanties partijen. erbij ja. betrekt? Ja, ja, ja, meerdere partijen. Maar goed, op het moment dat je het over criminele jeugdgroepen hebt, en dat zou misschien wel wat beter kunnen, dan is ook recherchecapaciteit echt noodzakelijk. Nou, daar zou uh, misschien wat meer prioriteit uh, aangegeven mogen worden, wat mij betreft. Maar we moeten ook niet onderschatten. Een criminele jeugdgroep is er niet van de een op de andere dag. Dus je buigt dat gedrag van die jongeren ook niet zomaar om. Dat is echt een kwestie van de lange adem. Uh, dat is niet alleen uh, aanhouden uh, en afstraffen, maar ook het vervolg. En het beste, en dat zei de burgemeester ook eerder in de reportage, is natuurlijk proberen aan de voorkant om te zorgen dat zeg maar, de jonge meisjes en jongens in de wijk, en dat zijn met name meestal de jongens, zorgen dat die niet zo ver komen als deze jongens die vanochtend van hun bed gelicht zijn. En dan is de opleiding werkgelegenheid ook heel belangrijk. En dat nu net in een economisch slechte tijd, dat werkt dan niet echt mee. Nee, we weten dat er altijd een relatie is tussen zeg maar, de economie en met name de stand van zaken van de economie en criminaliteit. Ja, Dat wreekt zich nu uh, absoluut. Hè. Dit soort jongens uh, heeft over het algemeen niet veel perspectief. En in een samenleving waar een werkgever uh, uit meerdere kandidaten kan kiezen, zal die eerder een jongen kiezen uh, zonder strafblad dan eentje met strafblad. Ja, helaas is het zo, maar dat is wel absoluut aan de hand. Dus dat zal, daarom zeg ik, het is nog een hele taak uh, om, uh, om dit probleem op de langere termijn uh, in goede banen te, te loodsen. Ja, en dan nog dat punt van die ouders. Hè? Want de burgemeester vertelde ook dat ze echt langs gaan... achter de voordeur uh, komen bij de ouders op bezoek. Helpt dat? Is dat nuttig? Dat is absoluut nuttig. Kijk, op het moment dat er uh, gezinnen zijn... waar uh, zeg maar een concentratie van problemen is... dan zul je ook uh, ouders moeten helpen uh, bij de opvoeding. Daarbij maak ik altijd zelf wel graag een onderscheid tussen uh, zeg maar, uh, pedagogisch onmachtige ouders. Dat zijn ouders die wel graag uh, het beste voor hun kind willen, maar het niet kunnen om welke reden dan ook. En je hebt daarnaast ook pedagogisch onverschillige ouders die willen zijn en wetens eigenlijk wel op de hoogte zijn van het gedrag van hun uh, zoons. Uh, in dit geval, uh, en het gewoon laten lopen. Nou, ik denk dat je daar ook over moet nadenken... of je die mensen wel blijft ondersteunen en blijft helpen... of dat je daar ook niet wat stevige maatregelen op moet gaan zetten. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat ouders uh, op het moment... dat hun zoons uh, zich te goed doen uh, en geld verdienen aan de, aan, de, aan de misdaad... en met name aan inbreken en overvallen... dat daar hele gezinssystemen van mee profiteren. Dat gaat natuurlijk veel te ver. Ja. Goed, criminoloog Henk Vervena, dank voor uw toelichting... bij die arrestaties eerder vandaag in Culemborg. Dan gaan we naar de avondspit. Jolanda van der Velde. Uh, wat opvalt is de file op de A2 Amsterdam richting Utrecht. We hadden bij Knopend Rijn een rijstrook dicht vanwege een aanrijding. Die is weer open, maar nu is bij Mars de rechte rijschrook dicht. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Op de A10, de ring Amsterdam tussen Amstel Business Park en de Nieuwe, weer nog 5 kilometer. Dat was een aanrijding, daar zijn alle rijstroken weer open. Op de A12 Utrecht richting Den Haag bij Zevenhuizen 5 kilometer. Na een aanredding is daar de rechte dicht. Na kapotte auto op de A13 Den Haag Rotterdam. Bij de Alfred Belkon een rode reis 4 kilometer. En daar is de rechte rijstrook dicht. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1 journaal Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... hebben vandaag een bezoek gebracht aan Groningen en Drenthe. Het eerste bezoek van hun provincie-tour. Uh, ze waren in Groningen. Nu loopt het een bezoek aan Drenthe nou. ten einde. Menno Meijer, jij bent daar. Hoe is het daar? Nou, ik zie de deuren net dichtslaan van de limousine van de AA86. Ze worden nog even toegezongen. Vanaf het podium leven de koning en de koningin. Een arm gaat uit het raam aan beide kanten. Links Willem-Alexander, rechts... Koningin Maxima, en uh, zo verlaten ze Assen. dik staat het hier, langs de kant. Heeft u nog wat kunnen zien? Wat zegt: u? Heeft u nog kunnen zien? Ja hoor. Ja. ja vond ja, u ervan? Prachtig hoor. Ja. Dat was zo prachtig aan. Ja, nou die koning Willem die doet het fantastisch. Ja. Hij is koning, heeft zijn groot gezin, drie kindertjes. Schitterend, schitterend. Ja, en ik hoor de vrouw alleen maar roepen Maxima, Maxima. Wat is dat toch? Ja, ik weet het niet, zeker door de kleding. Ja, is dat het? Ja, ik dacht het wel. Ziet er altijd heel leuk uit. Ja. Was mooi. Ja, heel leuk. Ja. Het was een goede PR. Wat zag het was een goede PR. Ja hoor, prima. Ja, voor Drenthe of voor de koning? <laughs> voor Drenthe en voor oh, de koning ook. Ik denk het ook voor de koning, want ja, dat was het toch een beetje vandaag. En, een oranje PR-machine die door Groningen en Drenthe trok. Veel publiek langs de kanten, ook hier in Assenweer. Rijen dik staande mensen op toch gewoon eigenlijk een gewone werkdag. Maar misschien heeft het er ook wel mee te maken dat ze het geluk aan hun zij hadden. En dat het zonnetje de hele dag heeft geschreven. Herr eh, vlak na de inhuldiging en ook daarvoor werd gezegd... dit wordt echt een koning van het volk. Merk je dat hij het anders doet dan zijn moeder bij zo'n bezoek? Ja, ik heb geen vergelijk met hoe eh, Beatrix het in, in de eerste jaren deed. In, in 1980 ik heb je oude beelden gezien... dat ze wel veel naar uh, de mensen toe ging. Maar laat, de laatste jaren was ze toch wat uh, statiger, meer voorstin. Wat je nu ziet is toch wel een koningspaar... wat uh, voortdurend eventjes naar de hekken loopt... mensen handjes geeft, uh, bloemetjes aanpakt, tekeningen aanpakt... Even een praatje maken met deze en genen. Zich vlot bewegen over zo'n parcours. Want dat is het steeds in ieder dorp. Iedere stad waar je komt is een parcours afgezet. Waar dan wat dingetjes georganiseerd worden. En, en daar gaan ze, gaan ze op een makkelijke manier mee om. En dat op zich merk je wel dat het allemaal wat, wat makkelijker is. Het was ook heel ontspannen vandaag. Losjes, ook naar de media toe. Eh, wel veel beveiliging. Maar toch, iedereen kon zich nog redelijk normaal bewegen. In De eerste moet ik toch zeggen, goede sfeer. Menno Rehmeijer was dat, vanuit Drenthe en Assen. Jamie Cullum, Everything You Didn't Do. It over we we onderbreken hem even in verband met een spookrijder... Bent u onderweg op de A1, Hengelo, Apeldoorn... dan komt u tussen Batman en Twello een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal nog een keertje. Bent u onderweg op de A1, Hengelo, Apeldoorn... dan komt u tussen Batman en Twello een spookrijder tegemoet.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 Was dat. In de Tweede Kamer wordt vandaag gesproken over pesten op school. Een van de aanleidingen is de zelfmoord van Tim Ribberink... vorig jaar na aanhoudende pesterijen. Zijn ouders zetten destijds zijn afscheidsbrief in de krant... om aandacht te vragen voor het probleem. Tim was een lieve jongen, warm en attent. Helaas heeft zijn hele leven... hij moeten vechten tegen zijn pesters. Overal in het uh, land zijn programma's tegen pesten. Uh, Jeroen de Jager, onze verslaggever, is vandaag in Portugal, waar twee jongens die gepest worden een training krijgen na school. Uh, in de middag, Jeroen. Die training is uh, nu in volle gang. W wat zijn ze aan het doen? Wat zie je daar? Nou, heel veel uh, van de training uh, bestaat uit uh, een uh, rollenspel. Misschien even luisteren. Hé, hey, leuke hoed. Zeker gekocht bij de leuk, le, lelijke hoedenwinkel. Ja, ik vind hem leuk. Moet me echt niet wat jij hiervan vindt. En dan lopen ze weg. Een jongen in een oranje. Waarom heb jij een oranje hesje aan en jij een rood hesje? Um, rood hesje is meer uh, van het uitscholden en pesten. Dat je over iemand anders de grenzen gaat. Okay. En oranje is dat je nog binnen de grens houdt. Jij zit hier op deze cursus. Je bent tien jaar. Uh, je hebt drie cursussen gehad. Je werd gepest. Uh, hoe werd je gepest? Um, Uitgescholden, uitgedaagd. Met duwen, schoppen. Wordt het al minder nu je op deze cursus zit? Ja, maar de juffen gaan er ook steeds meer op letten. Dus er okay. wordt ook weer minder gedaan. Oké, okay, en waardoor wordt het minder, denk je? Hoe komt het? Uh, heb je je gedrag veranderd? Jij je gedrag veranderd? Um, ja, ik heb wel een klein beetje veranderd met reageren. Oké, okay. hoe dan? Um, zoals ik net deed, uh, niet altijd uh, meteen uh, terug gaan pesten. Gewoon uh, goed doen. Kijk even naar je moeder. Um, hoe was het... Um, ja, wat merkte u aan uw zoon dat hij gepest werd? Ja, uh, een beetje neergeslagen uit school komen. Verdrietig, teruggetrokken en... Uh... Ja, dan, dan, na veel doorvragen komt er dan uit dat er weer incidenten zijn geweest. En dat kwam wel heel erg vaak voor. En uh, je probeert hem te helpen en erover te praten... en een veilige omgeving uh, te bieden om erover te praten. Maar het is iets heel ongrijpbaars. Waar je... Het lukt het niet als ouder om hem zelf te helpen daarmee? Nee, ook omdat het is een wisselwerking met andere kinderen. En uh, het is gewoon heel erg lastig. Je voelt je aardig machteloos. Ja. Dus ik vandaan... noem jullie moeder en zo? want jullie vinden het veiliger om anoniem op de radio te zijn. Ja, nou ja goed, je weet niet wat dat weer voor impact heeft ja. uh, op school. Het uh, kan positief, het kan negatief zijn. En uh, ja, je gunt er gewoon het beste. Dus, uh, maar ik vind het wel belangrijk genoeg om er wel over te praten. En, en wiens initiatief was het nou om hier op deze cursus van uh, Lilian uh, te komen? Sta Sterk heet de cursus. Dat uh, was mijn initiatief. Op internet gezocht naar cursussen. En uh, uiteindelijk hierbij gekomen. En uh, school gaf dan, uh, die, uh, heeft zelf niet de middelen om dan echt specifieke cursussen te doen voor individuen kinderen. Maar heeft wel de ruimte beschikbaar gesteld, op nee. uh, een vraag van mij. Zodat merkt u al verschil? Ik merk wel verschil, ja. Ik, hij is wel bewuster bezig ook. En uh, ja, je, je kan uh, door de tips en trucs die hij hier krijgt en de handvatten kan je ook gewoon meer uh, erover praten. Ja. Gaan we even naar uh, Lilian uh, smak uh, Gegor. U bent de, uh, de, de trainer hier. Wat is het ding dat u doet met deze kinderen? Waardoor worden zij sterk? Ik bouw met hun aan hun zelfvertrouwen, aan sterke lichaamstaal. En ik leer ze sociaal weerbare vaardigheden aan. Dus reageren op lastig gedrag eigen mening hebben, nee zeggen. Heeft u inmiddels door waarom kinderen worden gepest? Pesten is een samenspel van veel factoren. Uh, wat je wel merkt is dat uh, kinderen sneller een risico lopen... als ze een uitstraling hebben die door de pester wordt opgepikt... Uh, als zijnde zwak. En is het terecht dat in het plan van aanpak... dat nu in het kabinet wordt besproken en in de Kamer wordt besproken... Uh, dat er veel meer bij de scholen komt te liggen... om daar verplicht iets aan te doen? Het is goed om op school neer te leggen uh, om er iets aan te doen... Daar ook tevens de ouders bij te betrekken en de hele groep. Ik denk dat het ook belangrijk is om ook de sportverenigingen en bijvoorbeeld een BSO erbij te betrekken. Want overal op plaatsen waar kinderen samenkomen of waar volwassenen samenkomen, vindt soms grensoverschrijdend gedrag plaats. Dat komt overal voor. En de school hier, Falkenstein, Lucelle, heeft het inmiddels opgepikt. Straks even de schoolleiding hierbij halen en dan gaan we nog even doorpraten daarover.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 Dat is het idee van coöperatief bankieren, Rabobank. Dit is Radio 1. E. Het NMR-journaal, half zes, is het Gert Kluk. PvdA-leder Samson verwacht in de coalitie een discussie... over het halen van de 3 norm voor het begrotingstekort. Hij reageert ermee op een opmerking van minister Dijsselbloem. Die verwacht dat het kabinet in augustus... met een bezuinigingspakket moet komen voor 2014. EU-landen mogen maximaal een begrotingstekort van 3% hebben. Het kabinet sprak eerder af dat het tekort over 2013 hoger mag uitvallen. Maar voor 2014 wordt tot nu toe vastgehouden aan de norm van 3%. Oud-minister Jan Pronk is uit de PvdA gestapt. Hij vindt dat de PvdA zich steeds verder heeft verwijderd... van de beginselen van de sociaaldemocratie. democratie Hij noemt het beschamend dat juist de PvdA ervoor verantwoordelijk is... dat Nederland niet langer 0,7% van het nationaal inkomen besteedt aan ontwikkelingshulp.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 In het zuiden is het bewolkt en is de hele dag kans op wat buien. Later op de dag ook in het midden en oosten van het land. In het zuiden komt de temperatuur niet boven de 13 graden uit. In het noorden zou het nog 17 graden kunnen worden. En dan de komende dagen, dan is het vrij bewolkt en er valt van tijd tot tijd lichte regen. De temperatuur overdag die loopt langzaam terug van 18 graden op vrijdag tot 15 op zondag. Dan krijgt u de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden. Nu allereerst maar even het verhaal nog over de spookrijder op de A1. Die spookrijder is niet aangetroffen. Voor de rest de avondspitsen, normale avondspitsen, de meeste vertraging bij Amsterdam en ook bij Rotterdam. Wat opvalt zijn de files op de A2, Utrecht richting Amsterdam, bij knooppunt Amstel 2 kilometer, de rechte reishok is daar dicht, daar staat een bus met pech. Ook een kapotte vrachtwagen op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daardoor tussen Veenendaal-West en af het Wageningen 6 kilometer en zijn bij Wageningen 2 reishokken dicht. Op de A13e na Rotterdam, voor Delft-Zuid 6 kilometer. Bij Berkel naar Roderijs is de rechte reishok dicht. Ook daar een kapotte auto. En drukt op de A58 Vlissingen richting Breda. Tussen knooppunt Markizaat en Alfred Wouwse Plantage 8 kilometer.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 Om het uur dan hopen we meer reacties te horen op het besluit van Jan Pronk... zijn PvdA de rug toe te keren na bijna 49 jaar lidmaatschap. Eerst Spanje, want uh, er blijft nog steeds onduidelijkheid bestaan... over de aanleiding van de moord op oud-volleybalster Ingrid Visser... en haar partner Lodewijk Severijn. Correspondent Jessica van Spengen is nog altijd in Moersia. de plaats waar het uh, begonnen is. In de buurt daarvan uh, zijn zij om het leven gebracht. Jessica, heb jij vandaag nog nieuwe dingen over de zaak gehoord? Nou, wat, uh, de, er komen steeds kleine dingen naar buiten. En wat vandaag uh, duidelijk werd in ieder geval is dat uh, Ingrid Visser en Lodewijk Severijn... de laatste dagen niet in een appartement zijn geweest, maar mogelijk in een vrijstaand huis. Ergens ook buiten Moersia. Uh, er, we zijn op zoek geweest ook naar dit huis, maar waar dit uh, is, uh, dat uh, is niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval zijn ze daar in een huis wat gehuurd was door een van de verdachten. Uh, een, een tijd vastgehouden en daar uh, zijn ze waarschijnlijk ook om het leven uh, gebracht. Ja, en, en de politie uh, zei gisteravond dat een zakelijk conflict uh, wellicht ten grondslag ligt aan, aan de moord. Daar, daar gingen ze vanuit, daar gaan ze vanuit. Is nu al meer bekend geworden over wat voor uh, zaken Severijn in Moersia had lopen? Aangenomen dat hij die zaken had lopen? Er wordt heel druk over gespeculeerd. Dat is al weken zo. De twee weken dat ze we zijn vermist, wordt er al druk over gepraat. Wat er nou voor zaken gespeeld zouden kunnen hebben. Omdat Ingrid hier ook gevolleybald heeft natuurlijk. En er zouden wat problemen zijn met de volleybalclub. Maar van alle kanten wordt dat toch ontkend. De verdachte Juan Cuenca... Uh, Lorente, die is opgepakt, een Spaanse verdachte. Dat was de voormalig technisch directeur van uh, de club waar Ingrid heeft gespeeld. Vandaar dat er ook wordt gezegd nog steeds van... zou het toch iets met die voetbalwereld te maken hebben? Nee, het zou daar echt los van staan volgens de politie. Ze kennen elkaar wel uit die tijd, maar het conflict ging daar niet over. Waar het dan wel over ging, dat is niet duidelijk. Want wat is er bekend over die, die hoofdverdachte, over die Lorente? Behalve dat hij technisch directeur van de volleybalclub was? Nou, We hebben vanmiddag met een journalist gesproken... die uh, helemaal op deze zaak zit. En die beschrijft hem als een manipulatieve man. Een man die uh, probeert uh, mensen naar zijn hand te zetten. Uh, hij zou om zich heen meerdere conflicten hebben... Ja, Voor de rest kennen zij hem wel um, uh, als een, uh, een oude bekende uit die wereld. We hebben ook met de coach van uh, Ingrid gepraat uit die tijd. En die zei, ja, het was een zakelijke man. De, het is iemand waar je inderdaad niet per se ruzie mee moet krijgen. Maar die zei, het was een, de, ja, verder niets mee aan de hand met deze man. Hij wordt dus door de een omschreven als een, een wat manipulatieve uh, harde zakenman. En aan de andere kant als een, een gewoon iemand die uh, ja, wel recht op... Uh, op zijn doel afgaat, maar niet per se als een uh, grote crimineel. En als verdachte staat hij nu dus wel in een geheel ander daglicht. Uh, veel vragen dus nog, uh, hopelijk de komende dagen meer antwoorden. Jessica van Spengen, dank voor dit moment vanuit Moorsia. Om acht minuten over half zes. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Worden de Fanny Blankers Koen Games volgend jaar nog steeds in Hengelo gehouden? De gemeente moet bezuinigen daar en overweegt nu om het stadion... waar ieder jaar de atletiekwedstrijden plaatsvinden... om dat te verkopen aan FC Twente. Die willen dat dan gaan gebruiken als trainingscomplex. Verslaggever Joris van der Kerkhof. Een grasmaaier scheurt over het gras. Het gras wat net te klein is om echt een voetbalveld neer te, te zetten. Daaromheen... De atletiekbaan, acht lanen en daar gaan oranje wagentjes overheen. Die spuiten er water op, het wordt helemaal schoongemaakt. Perfect in orde gemaakt, zoals we hier aangeven, voor de wedstrijden van over anderhalve week. Boze mensen hier, niet zozeer over die wedstrijden van over anderhalve week. Maar over het plan om het af te schaffen, om dit stadion geen atletiekstadion meer te laten zijn. Waar door de week zo'n duizend mensen trainen maar om het een voetbalstadion te laten worden. De directeur van de FBK Games, Hans Kloosterman. Ja, wat wij van de gemeente vragen is om zeg maar, het FBK-stadion als atletiektempel van Nederland te behouden. Uh, daarmee wetende dat de wethouder zijn bezuinigingen niet realiseert. En uh, wij bieden aan dat wij dan samen met de wethouder, uh, NFC Twente en andere gebruikers, willen nadenken over een betere exploitatie van het stadion. En wat vraagt u van FC Twente? Doe niet zo gulzig? Nou, we hebben, ik heb vandaag in mijn persverklaring een statement gemaakt... richting FC Twente over solidariteit. Let wel, de gemeente Hengelo is verantwoordelijk voor de exploitatie van het stadion. De gemeente Hengelo heeft FC Twente benaderd om uh, met een alternatief plan te komen. Uh, dus dat FC Twente duikt in het gat wat, FC, wat de, uh, de gemeente uh, uh, opent... Ja, daar kan ik natuurlijk de FC Twente niet zoveel op, uh, op aanspreken. Ellen van Lange zorgt ervoor dat hier allemaal atleten naartoe komen dat deze wedstrijd internationaal hoog aangeschreven blijft. En dat komt door al die namen die ze nu gaat noemen. Dat, dat gaat van de 200 meter met Shirendi Martina... tot het kogelstoten met een Ries Hoffa... en, en een Christian Canvel en een Dylan Armstrong... naar het polstok hoogspringen met een aantal goede Nederlanders... en Eelco Sint-Niklaas, die als Meerkamp hier zich gaat focussen... op het, het polstok hoogspringen. 200 meter bij de vrouwen, Daphne Schippers. Ja, ik kan zo een hele tijd doorgaan. We hebben zoveel disciplines met zoveel Nederlandse namen... en internationale toppers... Ja, dat maakt de atletiek natuurlijk ook uniek. En de oud-topatleten heeft niet alleen een verhaal over die huidige topatleten die hier naartoe komen. Maar ook over hoe dom het in haar ogen is om hier alleen een voetbalstadion van te maken. Heel erg. Echt ontzettend erg. De FBK Games, ja, dat hoort bij de atletiekgeschiedenis van ons land. Dus uh, dat, dat, dat moet gewoon blijven. En wat wil hij dan tegen de gemeente zeggen om ervoor te zorgen dat ze blijven? Ja, de plannen die ze hebben om nu samen met FC Twente het stadion over te nemen... en er enkel een voetbalstadion van te maken, ja, die moeten we voor mijn eigen gewoon van tafel. Op de Kamer bij de wethouder. Geen atletiek meer vanaf wanneer? Als de gemeenteraad het besluit overneemt zoals we dat nu hebben genomen... Eh, dan wordt er eigenlijk direct begonnen door FC Twente met de aanpassing van het stadion. Dus dat zijn dit jaar, 8 juni, de laatste FPK-games. Dan bent u dus degene die de deur dichtgooit. Natuurlijk doet het mij ook pijn uh, om uh, de wethouder te zijn... die de FBK Games uh, uh, uh, heeft uh, uh, laten sluiten. Uh, maar financieel heb ik op dit moment geen andere keuze. Bent u er over anderhalve week bij op de Ja, Jazeker ben ik erbij, ja. Al die tomaten die naar nou gegooid worden. <laughs> nou, ik hoop het niet. Ik hoop uh, dat men begrip heeft voor... Uh, uh, het besluit, de argumenten van het besluit. Ik heb ook inzichtelijk uh, nu gemaakt wat de FBK Games ons kosten. Hè. Dus ik denk ook dat het goed is dat de Hengeloze gemeenschap weet... Uh, uh, hè, als die zo'n brede steun hebben, dan moeten ze ook uh, beseffen... dat die ons 650.000 euro kosten jaarlijks. En als de meerderheid van de raad en daarmee de meerderheid van de bevolking vindt... dat het dat waard is, dan ben ik de laatste die, die zegt van uh, dat moeten we niet doen. Want dus de wethouder Lievers van de gemeente Hengelo, Joris van der Kerkhof... sprak met hem, de van die Blankers Koen Games... Dus we hadden het al over internationale deelnemers. Carol Lewis, Sergej Boepka, Marion Jones. Zij waren allemaal ooit bij die Spelen hier in Nederland. Dan gaan we van de atletiek naar het tennis. Mark Brasser in Parijs. Uh, wil het een beetje spannend worden vandaag op Roland Garros? Nou, er wordt in ieder geval uh, getennist. En dat is al uh, ja, meer dan we vanmorgen op uh, gehoopt hadden. Het betekent dat de enige Nederlanders... of tenminste de enige Nederlanders in het dubbelspel... Uh, op de baan staan inmiddels. De eerste Nederlanders in het dubbelspel. Robin Haas en Igor Seisling in de eerste ronde. Zij spelen tegen de Duits-Oostenrijkse combinatie... Christopher Kass en Olivier Marag. Die zijn uh, net begonnen. Dus daar is nog niet zo heel veel over te zeggen over die partij. Wel twee spelers uh, die de afgelopen weken uh, veel in het nieuws waren. De, de eerste is Bernard Tomic, Dat is de Australiër kwam negatief in het nieuws vanwege zijn vader. Die mag hem niet meer begeleiden. Die wordt geweerd van de tennisparken. En dat komt omdat hier Bernard Tomic tijdens het toernooi van Madrid... een voorbereidingstoernooi op Roland Garros... ruzie kreeg met zijn vader. Er kwam iemand tussen en die kreeg een kopstoot van vader Tomic. Dus toen hebben ze gezegd, die willen we er niet meer bij hebben. Tomik heeft hier opgegeven in zijn partij tegen Hanescu. Ja, voer voor speculaties weer. Het zal zo meteen ongetwijfeld druk zijn bij de persconferentie. En ook Grigor Timitrov. Veel in het nieuws geweest de afgelopen tijd. Hij kwam op de baan Hij speelde. Tegen Alejandro Vaya En die gaf ook op. Dus ja, Dimitrov wel door Bernard Tomik zelf opgegeven. We hopen zo meteen te horen het hoe en waarom. En dan het hoe op de weg. Jolanda van der Velden, verkeersinformatie. Uh, ja, het hoe weet ik eigenlijk ook niet. Maar uh, de twee langste files die ik nu heb... zijn alle twee veroorzaakt door een aanrijding. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen de knopende De, de Hoogt en Leende 9 kilometer. De linkerrijshoek is dicht. En in de drukke file uh, op de A15 naar Rotterdam richting Gorkum... ging het ook mist. Tussen Hendrik ambacht en Sliedrecht-Oost 11 kilometer. Bij Sliedrecht is ook de linkerreishok dicht. Het NOS Radio 1-journaal, politieke zaken. Wat zegt de minister? Bak ze goed door, was je handen, ga niet op de plank waar je vlees hebt gesneden ook nog je tomaten snijden. Ja, daar ging het over vanmiddag in de Tweede Kamer, over vlees dat mogelijk besmet is met de ESBL-bacterie, waardoor je resistent kan worden voor antibiotica. Daar moet men voor gewaarschuwd worden, vindt Marianne Thieme. Welk belang... Verzet zich er nou tegen, voorzitter, om gewoon een etiket op te plakken om te vertellen dat er een, een risico aan vlees eten zit en dat we daar goed mee om moeten gaan? Daar ben ik gewoon klip en klaar een antwoord op. Gaat uw gang. Ten aanzien van het etiket bestaat er al op kip het gebruiksvoorschrift die je op kip stelt. Dus het etiket, van de etiket op kipvlees. Ik sluit helemaal niet uit dat wij ook de etiketering voor rundvlees en kalsvlees zullen aanpassen. Maar ik wil daar eerst gegronde argumenten voor hebben. En daarvoor heb ik eerst de bestudering van het rapport nodig. Maar het is niet zo dat dat per definitie niet zou kunnen. Mevrouw Thieme. Voorzitter, welke argumenten... Wat heb je nog nodig? 40% van het kalfsvlees bevat ESBL. Uh, 13% van het rundvlees. Waarom, welk belang, nogmaals, voorzitter, verzet zich ertegen om dat op de verpakking te zetten? Nou, voorzitter, ik vind dat je met de etiketering goed moet oppassen. Wat wij niet willen, is dat mensen die iets in de supermarkt kopen... Een ongeveer een bijsluiter nodig hebben om te weten... wat de herkomst van het product is, uh, wat uh, de, de eisen die mevrouw Tiemen eraan stelt... maar ook wat erin zit, et cetera. Dus je moet je altijd beperken op een etiket. En zo ging het nog even door. Minister Schippers die had het over een rapport. Dat is een onderzoek dat net is uitgekomen over rund- en kalfsvlees. Uh, ze wil dat nader bestuderen. Marianne Tiemen van de Partij voor de Dieren... Goedemiddag. Goedemiddag. En u was juist op dat rapport ook aangeslagen. Hè? Want u bent niet gerust op de situatie van het vlees in Nederland. Nee, en de Consumentenbond ook niet. Uh, het loopt echt een spuigraat uit. Al het uh, kippenvlees uh, is uh, nagenoeg uh, besmet met, uh, met die gevaarlijke bacteriën... waar we geen medicijnen meer voor hebben om dat te bestrijden. En uh, nu blijkt ook dat de kalversector uh, ja, het strooit met antibiotica... en dat ook het rundvlees uh, besmet is. En minister Schippers die zegt... Uh, wij voeren een strafbeleid om antibiotica uh, gebruik bij de VW terug te dringen. Het is al met de helft afgenomen ten opzichte van vier jaar geleden... We zijn er uh, druk mee bezig. Heeft u het idee dat er niet genoeg gebeurt? Nou, over die cijfers, uh, daar zijn de meningen over verdeeld. Het uh, wordt maar niet uh, echt... Uh, ze kunnen niet de garanties geven dat het betrouwbare gegevens zijn. Er wordt ook heel vaak illegale antibiotica gebruikt. Dus uh, dat gaat ook via illegale stromen, komt het bij de boer terecht. Um, maar goed, het, het, het wordt vooral aan de, aan de bio-industrie zelf overgelaten. Hè. De overheid die staat uh, erbij te kijken, die zegt... Uh, kom op jongens, uh, doen eens nog een tandje erbij... Maar echt een uh, stok achter de deur is er niet. Dus het bedrijfsleven hier krijgt alle ruimte en dat krijgt ze al jaren. En, en waarom, want misschien is het goed om dat ook nog even te vertellen... waarom is dat zo belangrijk voor de, voor de veehouder om antibiotica te gebruiken? Antibiotica zorgt ervoor dat de dieren die in een onnatuurlijke omstandigheid worden uh, gefokt, uh, heel dicht op elkaar, uh, dat uh, de dieren niet ziek worden. Ook zorgt het ervoor dat ze eigenlijk sneller groeien... en daardoor heb je dus uh, lage kosten bij het product, uh, produceren van melk en, uh, en vlees. Ja, Schipper zegt, het heeft al mijn aandacht. U zegt, in de tussentijd wil ik ook... Uh, etiketten, hè, Dat hoorden we net, uh, duidelijke etiketten bij het vlees in de supermarkten. Wat moet daar wat u betreft dan komen op te staan? Bevat mogelijk ESBL bijvoorbeeld? Ja, bevat uh, mogelijk uh, resistente bacteriën. En dan ook uh, daarbij vermelden hoe je het uh, zou kunnen voorkomen door verhitting. Alhoewel dat dan nog steeds niet een garantie geeft dat je het niet uh, kunt krijgen. En we zijn het ook al gewend. Als we bijvoorbeeld ook uh, uh, chocoladerepen hebben, dan kijken we er ook op. Als je bijvoorbeeld uh, allergie, uh, een allergie hebt tegen no of het in een notenvrije fabriek is gemaakt, dat staat er ook gewoon op. Dus we zijn, de consument is eraan gewend en uh, niets verzet zich ertegen tegen om dat ook te doen met vlees. En hoe moet dat dan bij de slagers, zat ik te denken, als het vlees niet voorverpakt is? Ik denk dat het belangrijk is om, uh, om daar toch ook bordjes bij te zetten dat het uh, es bacterie kan bevatten. Maar dan en... koopt niemand dat vlees meer, neem ik aan, na alle verhalen in de media. Nou, maar Het gaat er natuurlijk om dat je als uh, consument de vrijheid hebt om te kunnen kiezen voor... Uh, neem ik het risico, uh, ga ik het uh, gewoon goed verhitten en uh, hoop ik dat het, gewoon, uh, dat het gewoon goed is? Of uh, denk ik uh, bijna en uh, zal ik iets anders kiezen? Op dit moment heeft de consument geen keuze en dat vind ik een, een slechte zaak. Ze is onwetend, terwijl ze wel ervan uitgaat dat de overheid de veiligheid van voedsel garandeert. En u heeft het over onwetendheid. Schippers die wijst er ook op dat je die, die bacterie ook kan krijgen door je huisdier... Door door contact met vee, misschien zelfs van mens op mens. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Maar daar zitten dus kennelijk ook nog risico's die, die we niet goed kennen. Kijk, er zijn natuurlijk altijd risico's. Niet alle risico's kun je in een samenleving uh, uitsluiten. Maar je kunt geen etiket plakken op een hond... maar wel op, op een uh, verpakking van vlees. Daarmee kun je in ieder geval de risico's die je uh, uh, kunt verminderen... ook daadwerkelijk uh, identificeren en uh, proberen die te vermijden. En Schippers zegt, ik ga het eerst allemaal bestuderen... wat er aan de hand is bij dat rust. En kalfsvlees. W wanneer moet ze wat u betreft, terugkomen met wel of niet een etiket? Ja, dit horen we natuurlijk al jaren. Ik bedoel, ik denk, denk ook aan de salmonella kip. In 1996 zei eh, Staatssecretaris Terpstraal: dit kan echt niet. En als de sector niet eh, verandert, dan gaan wij eh, de salmonella kip verbieden. Nou, inmiddels zijn we al meer, er zijn we al bijna twintig jaar verder. En eh, de, het bedrijfsleven, de bio-industrie kan gewoon doorgaan op de oude weg. Dus wat dat betreft is echt ook de Kamer, vind ik, aanzet om de minister hierover echt aan te gaan te sporen om uh, snel met die etiketering te komen, zodat de consument in ieder geval haar eigen keuze kan maken en ook die verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen gezondheid. En dat was uh, uw inzet in ieder geval vandaag. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio Journal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. Yeah. Met Lucella Carasso. How you Super duper love. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Jan van de Putten. Het parool heeft op de voorpagina een vrolijk lachende koning en koningin. Die begonnen aan hun tournee door de provincies. En voorop de NRC staan dan grimmige rebellen in Syrië. Het Europese wapenembargo loopt zaterdag af. Voorop het parool verder de waarschuwing dat een chaos dreigt in de zorg. Per 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk voor patiënten die langdurig zorg aan huis nodig hebben. Ze moeten natuurlijk wel weten wie die patiënten zijn. Maar zolang de privacywet niet is gewijzigd... mag het Rijk geen namen en adressen geven. En Amsterdam pleit mede namens de drie andere grote steden voor een noodwet. Daarmee moet de tijd om die privacywet te veranderen worden overbrugd. En zoals je al zei, de koning en de koningin trekken door het land. De regionale omroepen hebben het er maar druk mee. Dan gaat er ook wel eens wat mis. Deze verslaggever van Radio Noord... wilde nog gauw even de burgemeester van Groningen interviewen. En toen kwam hij te laat voor de officiële persbus. Maar net in het geval van de koning en de koningin. Maar ik stond hier en de bus is vertrokken. Eerst kwam een mevrouw van de Rijksvoorlichtingdienst gebeuren. Die was onverbiddelijk. Ja, jammer, boerschout. Ik had er helemaal aan staan. Het was een druk drukbezet programma. Dat op de seconde nauwkeurig geregeld. Dus nee, ik was jammer dan. Had ik wel beter dan u lusten. Maar gelukkig hebben we altijd een aardige politie in Nederland. De politie heeft hem weer naar de koninklijke karavaan gebracht. Kroegbazen in het noorden van Schotland zijn woedend op de autoriteiten. Als de plannen doorgaan, mogen kroegen na 9 uur s'avonds alleen bier schenken in plastic bekertjes. Een echt pint in een glas is te gevaarlijk. Het wordt hier echt een oppasstaat, voeteren de kroegbazen in de krant Daily Telegraph. Klanten worden behandeld als kinderen. Als het allemaal doorgaat, dan mogen de Schotten voortaan ook champagne en de beroemde malt whisky alleen maar drinken uit een plastic bekertje. Staatsbosbeheer is in alle staten, want in de Biesbos is een bevertje geboren. Pal voor de webcam van de boswachter, de beverburgt. Uh, daar had hij die camera opgehangen. Dat meldt web de website van BN De Stem. En volgens de boswachter in de Biesbos heb je een pasgeboren bever nooit van zo dichtbij kunnen zien. Normaal hoor je alleen wat gepiep, maar via Volg de bever is de familie goed te zien. Paul de Leeuw is kennelijk geschrokken van alle boze reacties in Groot-Brittannië... op zijn show van afgelopen zaterdag. Hij heeft spijt. In het programma werd de brute moord op een militair in Londen belachelijk gemaakt. In een lollig bedoelde quiz zaten in de green room van het Eurovisie Songfestival... twee donkere mannen die zwaaiden met bebloede messen. Ik heb je snel naar Engeland, jongens. Hoi. Hoe is het met de Britten? Zwaai eventjes. Ja, het is een geweldige sfeer hier. Terug naar jou, want we are one! De Sun en de Daily Mail zijn woest hierover. De Sun spreekt van een sick sketch. Show wekt woede, zegt de mail. Paul de Leeuw beweerde eerst dat hij uh, niks van die quiz afwist van tevoren. Maar vanmiddag twitterde hij... ik draag de verantwoording voor deze show en het spijt mij ten zeerste. Tot zover het mediaoverzicht. We gaan richting het nieuws van zes uur. En na zessen een reactie van de voorzitter van de PvdA, Hans Spekman... op het vertrek van Jan Pronk uit zijn partij. Geen lid meer.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 Lessensdriften liggen klaar! Lessensdriften het klaar! voor u paraat! voor u paraat! Bij Postillon Hotels trainen we onze medewerkers. Zodat u zorgeloos kunt vergaderen in een van onze vestigingen. En mocht er toch iets misgaan, fixen we dit binnen 15 minuten. Dat is onze 15-minutes fixgarantie. Postillon Hotels, meet, work, stay. De V van Visma. Dat is de V van verantwoorden. Van vooruitkijken. Van voorsprong. Boek ook een voorsprong met Account View de bedrijfssoftware van Visma. Kijk op vismasoftware.nl. Inzicht, grip, resultaat. Ga binnen 15 minuten naar postiljonhotels.com en maak kans op een gratis meeting. Voorsprong boeken? Kijk voor AccountView bedrijfssoftware op vismasoftware.nl.